10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meeder. Ja, het laatste uur alweer van deze Radio 1 Sportzomerdag. De gasten aan tafel Sebastian Timmerman, Daan Huising en Filip Dreugen. En nu eerst het NOS Nieuws met Juri Stoberitski. In Utrecht wordt een deel van de wijk Kanalen Eiland weer vrijgegeven. Bijna de hele wijk was uren afgesloten voor onderzoek naar de aanwezigheid van gevaarlijke asbestdeeltjes. Voor het gebied met honderden woningen gold een noodverordening. Niemand mocht erin en wie binnen de hekken woont... moest ramen en deuren dicht houden en mocht niet naar buiten. Lang niet iedereen hield zich overigens aan die laatste regel. Een flat met 48 woningen aan de Stanleylaan in Kanale-eiland is ontruimd. De bewoners werden eerst opgevangen in een sporthal... en konden daarna naar een hotel. Een schietclub in Colorado heeft een paar weken geleden... de bioscoopschutter James Holmes geweigerd als lid... De eigenaar van de schietbaan kreeg vorige maand een mailtje... van de 24-jarige Holmes, waarin hij vroeg of hij lid mocht worden. Toen de eigenaar Holmes belde voor meer informatie... kreeg hij het antwoordapparaat waarop Holmes met een rare, lage stem sprak. De man vond de boodschap op het apparaat zo bizar en eng... dat hij daarna geen contact meer opnam. Hij vroeg zijn personeel hem te waarschuwen... als Holmes zich op de schietbaan zou vertonen. Holmes schoot in de nacht van donderdag op vrijdag... in een bioscoop bij Denver twaalf mensen dood. De Amerikaanse rockzanger Bruce Springsteen heeft in Oslo opgetreden... op het herdenkingsconcert voor de 77 slachtoffers van Anders Breivik. Springsteen zong We Shall Overcome voor de tienduizenden Noren die naar het plein voor het raadhuis in Oslo waren gekomen. Alle aanwezigen, ook de leden van de koninklijke familie en de regering... hielden een rode roos omhoog. De aanslagen in Noorwegen waren precies een jaar geleden. Bij bomaanslagen in drie steden in Irak zijn 20 mensen om het leven gekomen en 80 gewond geraakt. Veel gewonden verkeerden in levensgevaar. In de stad Mahmoudia, 30 kilometer ten zuiden van Baghdad, werden in drie auto's bommen tot ontploffing gebracht. Doelwit waren agenten en een politiebureau. Er waren ook aanslagen in Madayen en Najaf.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, Sebastian Timmerman beantwoordt uw vragen. Bijvoorbeeld over dat ovaal blad. Ja, en Servus Knaven vertelt over zijn aandeel in de overwinning van Wiggins. De top 5 natuurlijk. Maar eerst Israël. Hier zijn Deborah Blekenhorst en Robert Meder. Opnieuw heeft een Israëliër zichzelf uit protest... tegen zijn leefomstandigheden in brand gestoken. De man overgroot zichzelf bij een bushalte in een voorstad van Tel Aviv... met een brandbare vloeistof en daarna stak hij zichzelf in brand. Correspondent Monique van Hoogstraat in Israël. Goedenavond, Monique. Wie, Goedenavond. wie is deze man? Het is een man van 45 jaar oud en hij was invalide. Hij had in het leger gediend had daar verwondingen opgelopen en later als, reser als reservist, later trouwens. En toen heeft hij ook nog eens een auto-ongeluk uh, auto gehad, jaren later... en ook nog eens een hartaanval, dus er is hem weinig bespaard gebleven. En uiteindelijk is hij erkend als, uh, als oorlogsinvalide. Hij had al langere financiële en ja, zeker ook uh, psychische problemen... en heeft ook eerder al eens met zelfmoord gedreigd. Het opmerkelijke van dit geval is dat hij uh, gisteren eergisteren tegen zijn broer uh, gezegd heeft... Uh, heb je gezien, je weet, van dat geval van Mosje Sielman. Dat kan mij ook overkomen. Mosje Sielman is de man die zich eerder uh, deze week, een week geleden in brand heeft gestoken. En uh, de, deze man is inmiddels uh, overleden, had zichzelf, zoals je zei, ook uh, in brand gestoken vanwege uh, geldproblemen uh, ook, maar ook een slechte behandeling door de overheid. Ja, ook het uh, verhaal is een beetje vergelijkbaar. Beide klaagden over slechte behandeling door de, door de overheid over de bureaucratie, over het gebrek aan sociale zorg. Ze waren alle twee in diepe financiële problemen. Um, en hebben dus ook alle twee inderdaad letterlijk naar de overheid verwezen. De eerste man heeft zelfs ook een brief achtergelaten... voordat hij dit deed, waarin hij Netanjahu en de regering beschuldigt... van een slechte behandeling. Ja, en hoe reageert de regering daarop? Uh, nou, tot nu toe uh, probeert dat een beetje klein te houden, in die zin uh, te benoemen als individuele gevallen. Het eerste geval heeft Netanjahu gezegd... dat is een persoonlijke tragedie. Natuurlijk gaan we onderzoeken uh, wat er aan de hand is geweest... of die inderdaad slecht behandeld is door de instanties... maar in principe is dit een individu individueel geval. Op het tweede geval heeft hij nu nog niet gereageerd. Het leger wel trouwens, het ministerie van Defensie... die hebben gezegd dat ze uh, al even hebben nagekeken... wat er met deze man dan is gebeurd... Uh, en hebben gezegd dat er niet speciale verzoeken bij hen zijn binnengekomen... de laatste jaren voor uh, ja, meer toelagen of wat dan ook. Maar goed, ook dit geval zal natuurlijk uh, nauwkeurig onderzocht gaan worden. Ja, in het eerste geval is, is de man overleden. Hoe is het met deze man? Ja. ja. Hij, nou, hij is erg verbrand, begrijp ik. Uh, 80 procent van zijn lichaam is, uh, liep brandwonden op. Hij ligt in het ziekenhuis... Dus uh, ik weet niet hoe zijn toestand nu is, maar ik neem aan niet al te best. Correspondent Monique van Hoogstaten in Israël. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Oh yeah.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 Time of Times van uh, Prince, tien over tien is het. Ja, het Engelse volkslied klonk over de Chance lycée. Een Britse dagwinnaar, een eindwinnaar. Het kon natuurlijk niet op voor de Skyploeg. Maar er zit toch nog een klein Nederlands tintje aan dat succes. Want een van de ploegleiders is namelijk Servas Knaven. Hij reed vandaag in een geel bestikkerde ploegleidersauto. En Knaven wil zijn aandeel in de eindoverwinning niet al te groot maken. Ja, het is met heel de ploeg... Uh, met heel de ploeg uh, ja, zowel renners als personeel, Ik denk iedereen heeft zijn bijdrage gehad en iedereen heeft een beetje gewonnen. En uiteraard Bradley het meest. Heb je meegestikkerd? Nee, dat was niet nodig. Het was om 12 uur al klaar. Het was ongelooflijk. Die mensen waren hier die altijd de bestikkering doen en die hebben gewoon een nieuwe sticker eroverheen geplakt. En straks gaat hij eraf en dan is het weer blauw. Het is weer Ja. business Dat is normaal. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Als je nou om je heen kijkt hè, die jongens ziet... Hè, en ik heb dat nou ook tien dagen meegemaakt... en jij hebt zoveel ervaring, zoveel ploegen. Kun je proberen te omschrijven, wat is dit voor ploeg? Is dat het nieuwe wielrennen? Ja, ze spreken altijd over het nieuwe wielrennen. Het is wel allemaal net iets anders. En, uh, ja, met, met, met echt gericht uh, voorbereiden op bepaalde doelen. En, uh, pieken naar bepaalde wedstrijden. En, ja, veel mensen dachten al, Bradley Wiggins is veel te vroeg in vorm... dat uh, gaat, het, gaat het niet gaan. Maar uh, in de Dauphiné zat hij nog niet aan zijn top. En, ja, alles eromheen, heel, heel de begeleiding... Uh, ja, dat, dat, dat, ja, dat brengt allemaal uh, draagt allemaal zijn steentje bij. Is het echt lange termijn? Je hebt een plan, je hebt beleid, ja, je hebt geld... Ja, ja, oh ja? ja we hebben geld, maar wij, er zijn vijf ploegen die hebben een groter budget dan wij hebben. Dus het, ik vind het uh, koud door de boc om het aan het geld te wijden. Maar, te wijden. maar het is vooral gewoon ja, met elkaar voor een doel gaan. En heel de ploeg voor één doel. En uh, ik denk dat dat gewoon heel het sterke punt van deze ploeg het is. Echt, het is echt een ploeg en de overwinning is een overwinning van de ploeg, van het samenwerken van de ploeg. In dit geval dus weekends uiteindelijk de winnaar. Hè? Uh, is dat een winnaar voor jaren? Ja, waarom niet? Hij is... Uh, dat hij te hoog in zijn bol krijgt, omdat de ploeg uit elkaar valt. Omdat, nou, ik probeer even mee te denken, maar nee. Nee, Bradley die, die, die heeft nu de Tour gewonnen. En hij gaat zeker nog proberen om, uh, om dat nog in te winnen. Ik bedoel, uh, lijkt me logisch. Als je op dit niveau bent, uh, wil je op dit niveau blijven, zolang als het gaat. Ja, zei Servas Knave tegen Joep Schreuder. Uh, Sebastian, um, wat voor aandeel, en wat hij doet heel bescheiden over Servas Knave? Maar goed, hij, ja, maar hij zit in een van de twee auto's en hij uh, discussieert mee over de tactiek. En uh, bedoel, ja. hij is gewoon uh, een schakel in de ketting. Dus ja. hij heeft uh, gewoon een, een aandeel in, hoor. Ketting? Blad. Ja, daar komt -ie. Ja, Wat Ik ben geen, uh, <laughs> geen mechanicien, maar het heeft met kracht overbrengt. Ja, we moeten even de vraag even ja, gaan ja. stellen. Hij kwam trouwens volgens mij via Twitter. Ja, ja, ja, ja Twitter ik lees hem even voor, uh, voor van Freek Luiten. Uh, ovaal tandwiel met uh, kapitalen zelfs. Ik zag bij de tijdrit gisteren dat er een ovaal tandwiel op de fiets van Wikkens zat. Waarom? Zo is in ieder geval hoe vreek het uh, omschrijft. Ja, ja nee, het heeft met, uh, volgens mij als ik het goed zeg, maar nogmaals ik ben geen mechanicus, maar met, uh, met krachtoverbrenging te maken. En, uh, uh, mijn, het, het is iets dat in een soort golfbeweging in de wielersport uh, uh, kwam en daarna weer verdween en weer terugkwam en weer verdween. Want ik ja. kan me herinneren dat het in de jaren negentig ook, uh, ook op fietsen was gemonteerd. Uh, sterker nog, mijn motar René Wijkers is in de jaren zeventig prof geweest. Uh, en die heeft er ook nog mee gereden, vertelde die afgelopen week aan tafel. Dus het is niet nieuw. Ja, oh, het vintage uh, wordt het dan uh, bijna. Ja, ja, Marijn de Vries, die zelf ook he, schrijft er ook. en uh, die ook zelf uh, fietst... die zei ja, dat, dat, dat het voor haar wat een openbaring was. Want je moet inderdaad... Je hebt een soort punt waar je overheen... Het is niet constant. Het is nee, even zwaar precies. en dan wordt het ja. licht. Dan wordt het weer zwaar en dan wordt het weer licht. Ja, de, maar dat, dat schijnt ook wel een aanslag te zijn op je spieren. Heb ja. ik begrepen tenminste. Ja, van mensen ja. die daar meer verstand van hebben dan ja. ik. Dus het, het moet je ook wel liggen. Je moet er ook mee om kunnen gaan. En dat verklaart denk ik ook wel een beetje die golfbeweging. Dat het soms weer verdween uit de wielersport en daarna weer terugkwam. Ja. Voor we met uh, Daan Huizing en Filip uh, Dreug ook nog even gaan doorpraten. Nog een vraag. Ja. Ben je anders tegen de tour aan gaan kijken... toen, uh, toen je je eerste verslag maakte van dit wielerspektakel? Uh, en zo ja, wat is dan het grootste verschil, vraagt Fred Gutsenberger. Ah, uh, uh, Fred Gutsenberger, ja, die oh. vind ik nog wel. Ja, die, die, die, daar ben ik ooit bij Radio Vlakke, op Goereo Vlakke. <laughs> ben ik daar ooit uh, bij begonnen. Echt waar? Ja, ja, ja, ja bij Fred. Ja, ja. Zeker weten. Van de lokale omroep. Nee, hartstikke leuke tijd. was het Daar leer je het meeste in, namelijk. Dat is echt hartstikke oh, leuk. Ja. Maar goed, dat zeiden. Uh, uh, of ik anders tegen de Tour aan ben gaan kijken. Nou, of er een groot verschil is met de eerste keer. Ja, ja, ja, Nou ja, de eerste keer. Ik was 23. En dat was in 2000. En uh, ik deed toen de interviews achter de finish. Dus dat is rennen met die zender om je nek. En uh, ik kon gelijk aan de bak. Want Leon van Bon won één rit. En Erik Dekker won daarna drie ritten. Dat, dat kunnen we nu bijna niet meer indenken. Maar toen wonnen we dus vier ritten als Nederlanders ja. in één tour. Ja. Dus ik kon echt gelijk aan de bak. En ik, ja, dat was, je weet niet waar je in terecht bent gekomen. En vooral door, door alles ook eromheen. Hè, dat drie weken, al die kilometers die je reist, van file naar file. Dat je dus vijf uur lang op een Alp de West vaststaat de voordat je weg bent. De warmte die er soms ja. kan zijn. Maar ik ben niet anders naar het wielrennen of zo gaan kijken door ja. die uh, dertien toeren. Nee, dat niet. Nee. Nee. Mooi. Okay. Philip De Reugen. Um, ja Straks ook met, met bovengemiddelde belangstelling wellicht voor de televisie. Als straks er spelen zijn en dan niet zozeer vanwege de spelen. Maar om een glimp misschien van de royals op te vangen. Ja. Ja? ja, nee, Willem-Alexander. zelf al in Londen? Of, uh... nee, nee, nee, dat is me uh, nu even niet gegeven. Nee, ik, uh, ja, zeker. Willem-Alexander gaat er overigens ietsje eerder heen. Want er is altijd voor de Olympische Spelen een grote vergadering. Want er komen alle mensen die bij het IOC horen, die komen bij elkaar. Dus daar moet hij bij zijn. Dus hij zal er uh, waarschijnlijk ergens midden deze week heen gaan. En dan uh, bij de opening is hij in ieder geval aanwezig met Maxima en de kinderen. De drie meisjes gaan mee. Uh, en ze zullen een heleboel wedstrijden zullen ze proberen mee te pikken. Ja, welke bijvoorbeeld? Waar moeten we bijvoorbeeld extra goed op letten? Nou, ik denk dat we ze dat was, uh, wel gaan zien bij de dressuur. Ik denk dat we ze bij het hockey uh, zeker gaan zien. Uh, bij het, uh, uh, hoe heet dat, met een, met een degen? Uh, Schermen. Zorm. Schermen, dankjewel. Kom even nu op het woord komen. Precies, die is, uh, wat ik heb begrepen, ik ken de sportviller niet zo goed zelf... Uh, is, is uh, kandidaat voor een uh, medaille. Dus daar zullen ze waarschijnlijk ook wel bij aanwezig zijn. Ze zullen ook allemaal sporten waar ze zelf waarschijnlijk wat meer mee hebben. Ja. Uh, dus ja, we gaan ze wel zien. Ja, blijft hij ook de hele periode overigens dan? Ja. Hij, zal, uh, hij zal een groot deel van de, van de periode zal die er zijn. Hij zal ondertussen ook nog wel eens een keer heen en weer uh, pendelen... omdat er ondertussen natuurlijk ook andere verplichtingen zijn. Ja. Heb je qua royalty trouwens een voorkeur voor een bepaald uh, koningshuis in de wereld? Ja, de Britten. Die ja? Vind ik, ja, die vind ik zo leuk, want die zijn zo heerlijk stijf... en die hebben zo ontzettend <laughs> weinig licht en lucht in, in dat huis gelaten. Kijk, de Nederlanders, het is toch een beetje... Hè, op de uh, daar gaan ze onder dat volk... en dan staat iedereen er met oranje cowboyhoeden op... En, en Beatrix die zwaait dan terug en zo. Als je dat aan Britten laat zien alleen al... Nou, dan valt een mond valt op de grond. Of hun onderkind valt op de grond. Zo ver gaat die mond open. Want ze, ze hebben zoiets van ja, maar dat is toch geen koningshuis. Zo, zo doe je dat toch niet. Elisabeth, met Trooping the Collar, dan, dan, dan rijdt ze langs de troepen op een paard. Nou ja, dat is, dat is hoe, je, hoe de Britten dat beleven. Heerlijk, een beetje stijf, een beetje, nog een beetje Dat Het doet zo heel lang, dus voor jou is er weinig verandering te zien. ook. Denk ja, ik maar het, het, het hangt echt zo ontzettend van tradities aan elkaar. Ook alle functies die je daar hebt. Uh, mensen die uh, rond dat koningshuis zitten... die hebben dan allemaal ook van die speciale namen. Tot niet heel erg lang geleden had je zelfs de uh, groom of the stoel. Dat was iemand die zich bezighield met Het, uh, het achterste van, uh, van een koning om te zorgen dat dat schoon was na de be bezoek oh, aan het, het toilet. Nou ja, ja, dat is uh, een ander, anderhalve eeuw geleden afges afgeschaft, maar dat soort functies heb je. Nou ja, niet die functie, maar dat soort functies heb je nog steeds wel. Mensen die niets anders doen dan te zorgen dat de jasjes uh, goed hangen en afgeklopt worden na het paardrijden, bijvoorbeeld. Ja, hoe ja. kijk jij dan naar dat concert wat er kort geleden. Uh... Was. Ja, dat was eigenlijk was dat wel een, een, een rare stap richting moderniteit ineens. Want ze beseffen ook tussen het volk. Ja, allemaal wel heel goed geselecteerd. En je moest ook vooral niet. Het waren nog steeds geen mensen met oranje cowboyhoeden op. Of Union Check Cowboyhoeden in dat geval. Nee, dat, het, Ze beseffen wel dat ze wat moeten doen. Dus je ziet ze er wel mee experimenteren daar. En, en Prins Charles die is er heel erg voor. Die wilde vanaf van al die stijfheid. Die wil naar buiten en die wil mensen ontmoeten. En de, de, de, ja goed, en dat ja. doet hij dan ook wel eens. En dan slaat hij ook nog wel eens een flater, omdat hij zo'n hele rare dingen zegt, omdat hij normale mensen helemaal niet gewend is, en dan komt hij ze tegen, en dan, en dan zie je hem echt zo van, oh god, oh, ja, jij, jij bent een boer, hoe lang ben je al een boer, en hoe doe je dat nou? Dus, dat is het niveau van het hoe gesprek. Het? Ja, dat is dus een, dus een prachtige cartoon van hem, dan zie je hem, of het is eigenlijk een foto, en dan zie je hem een, een basketbal uh, vasthouden, uh, in zijn hand, en dan een, een tekstballonnetje boven zo, zo. So how long have you been a basketbal? Nou, <laughs> ja, dat dat is, dat is prins Charles, maar die wil dat wat meer. Dus ik denk dat we dat wat meer gaan meemaken. Die kijkt ook naar Nederland. Ja. Verlang je er ook naar als straks William op de troon komt... en uh, het misschien toch allemaal nog wat meer losser wordt? Ja, dat zal. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat we eerst ook nog heel even Charles gaan krijgen. Ja. Ja. Ja. Daan, herken jij dat een beetje? Je hebt net een chipje genomen, heb je mond leeg? <laughs> <laughs> maar je, de, de, herken je een beetje dat, de, dat, dat stijf in die Britten? Want jij komt er natuurlijk veel. Zie je dat in die golfwereld, hoog in de in de top ook uh, terugkomen? Ja, in die clubhuizen lopen allemaal van die, van die stijve heren rond ook. En alles uh, jasje, dasje. Er zijn echt uh, nou ja, hele delen van het clubhuis waar je gewoon niet mag komen... als je niet uh, een jasje en een dasje hebt. En uh, er is zoveel meer historie daar overal. En in al die, in, op al die clubs en in die clubhuizen... Dat, ja, Traditie. Ja, nou, en dan komen er ook van die regels die wij dan als, als kaaskoppen helemaal niet kennen. En als je er dan komt dan kun je van die, van die ongeschreven regels... kun je echt op een verschrikkelijke manier overtreden. Ik ben in een Engelse club wel eens een keer geweest. Was ik uitgenodigd door een Brit. En nou, dan wordt er dus uh, koffie en thee worden geserveerd. En dan denk je van, nou ja, dat is, hè, er wordt op een rekening gezet. Of, nee, dat moet je gelijk ja. afrekenen. En ik denk van, oh, hè, ik, dus ik trek gelijk mijn portemonnee. Nou, dat was dus de grootste stommiteit alle tijden. Want dan kunnen de andere clubleden denken... dat jouw gast hier op zwart zaad zit. Dus dat hij oh. geen geld heeft. So you never buy a man a drink in his own club. Dat, dat, soort, dat soort regels. En die heb je in het golf daar volgens mij ook ontzettend veel. Ja. ja. Heb, je, heb je wel zo'n een flater geslagen omdat je een regel over het ja. hoofd zag? Um, nee, niet dat ik weet. Want het... Het gaat er net allemaal wel redelijk uh, nou ja, normaal aan toe, zeg maar, als, als, als wij er zijn met zo'n toernooi. En, uh, en de echte historische en de traditie stukken van de clubhuis, daar, daar, daar mogen we dan ook niet komen, zeg maar. Oh. Zoals dat, dat RNA clubhuis in St. Andrews, ja, daar, daar mag je überhaupt niet eens in. En dan het clubhuis waar wij komen voor de lunch. Dat is uh, gewoon ja, het clubhuis voor de gewone mensen, zeg maar. Dus... En, en dan iemand als Tiger Woods, mag die dan, dan wel komen? Omdat hij uh, iets heeft bereikt in het golf? Uh, nee, nou, we mogen als speler van het toernooi wel even een kijkje nemen. In de trophy room dan. Om alle ja. mooie zilveren trofeeën die uh, bijvoorbeeld vanmiddag zijn uitgereikt uh, even te bekijken. Maar verder dan dat kom je echt niet. En uh, dat uh, is voor iedereen hetzelfde. Heb je wel eens met Woods gespeeld? Nee, nee. Die is zo onaantastbaar, die man. Wel eens ontmoet? Nou, gezien van een afstandje. Een paar, paar ballen zien slaan. Uh, twee jaar geleden met het Brits Open. Toen gingen we kijken bij de oefendagen. Om eens uh, ja, wat dichter bij mensen zoals hij te komen. Maar dat is ongelooflijk. Wat hij voor een soort bubbel om zich heen heeft van, van grootheid. Dat is echt enorm. Ja? Ja. Hoezo? Hoe zie je dat dan? Ja, gewoon de, de manier waarop hij loopt en, en wat hij uitstraalt. En overal waar hij komt, ja, ik weet niet wat het is. Maar het, is gewoon, het heeft iets extra's. En als hij meedoet in het toernooi om de overwinning... dan is het sowieso leuker om naar te kijken... dan dat er alle andere goede spelers meedoen voor de overwinning. Maar hij is zo zagrijnig. Er kan anderen nee, een lach af. Maar, maar kijk, dat is ook de... De, de focus en zo. Kijk, je kan, je kan je ook niet met alles wat je doet... Uh, dat zeggen die Engels, had zo mooi. Don't get carried away. Je moet toch een beetje in je eigen wereldje blijven dan. Om gewoon, ja... Je hebt al je concentratie gewoon uh, nodig voor die volgende slag. Oh. En... Um, dat ik, is ik, iets wat hij om zich heen optrekt om maar niet afgeleid te worden, bijvoorbeeld. Zeg ja, ik. maar ik denk dat we dat allemaal wel doen, eigenlijk. Want... Ja, ik heb dat nu zelf inmiddels ook een paar keer ervaren... met, met veel mensen door me heen. En ja, er zijn toch wel veel mensen die wat van je willen dan en zo. Maar goed, als je dan van iedereen wat gaat aantrekken... dan raak je gewoon afgeleid en dat gaat ten koste van je spel. En dat, ja, dat moet je niet hebben. kost te veel energie. Ook. Ja, ja. Oké. Okay. Jo Luijten hebben het trouwens uh, vandaag wel gedaan uh, bij de British Open. Hè? Die uh, deed het niet zo heel erg ja, goed. Ja, die heeft Gerard het heel, heel prima gedaan. Ja. <coughs> hij zat niet in de top, maar hij was er wel mooi bij. Nee, maar ja. dat is gewoon een proces. D daar moet je in groeien, denk ik. En hij heeft uh, vorig jaar en dit jaar een Brits Open meegedaan. Dat zijn zijn enige majors. En twee keer is hij er in het weekend bij. Dus uh, dat doet hij hartstikke goed. Dus mag, ik, mag ik nog een ja. vraag? Ja, die heeft wel zijn hole-in-one geslagen. Misschien een stomme vraag hoor. Maar, uh, ik was wel ja. benieuwd. Ik geloof drie keer. Oké. Okay. Oh, stond er een auto, oh, oh, er een auto achter je of niet? Nee, er was één keer in, je, in de jeugd. Ja, stond er, ja? Oh. stond er een scooter op. Maar op een andere hol. Okay. Oh. <laughs> dus ik sloeg hem op hol 12 of zo. Iets van 180 meter, echt, mega nou, megabal. En <lacht> pas op 16 stond er een erop oh. op, dus ik kreeg helemaal niks. Maar, of, of wel eens zo'n slag, want dat, dat zag ik laatst keer ergens. Ik weet niet of dat die Albatros was, die laatst bij uh, in Amerika werd geslagen. Oh, maar, ja, die, die zeg maar uh, 20 meter van de, de put uh, daalt... en dan zo heel langzaam met een bochtje mooi zo drie keer rond uh, rolt... en de put in, zoiets wel eens geslagen. Of, hoe, hoe doe je dat? Is dat, dat, is dat geluk of is dat uitkienen toch? Zo'n slag. Nee, zoals, zoals die hij hem sloeg. Je weet wel dat die hele uh, Green, die, die, die heeft zo'n bepaalde helling. Dat als je hem daarvoor op laat landen. Dat je wel weet dat hij echt een kans heeft om, uh, om dichtbij te komen. Maar ja, dat hij erin gaat is natuurlijk geluk. Maar... Het is wel knap dat hij hem gewoon precies op die plek laat landen. Want het was de enige plek waar hij hem kon laten landen om ja. dichtbij te ja, komen. Jij dacht dat hij het had over die bal van Bubba Watson. Ja, misschien die, elke twee door elkaar, is, al, is, hoor. Het is, dat, het, dat zou kunnen. Het is een bal die om een hoek van 90 graden uh, ging. Die sloeg hij uit het bos om een hoek van 90 ja, graden. Het om, bos, dat kon eigenlijk ja. helemaal niet. Zo'n bal. Ik denk dat alleen Bubba dat, uh, dat kan. Zo'n zo zo zo zo zo mafketel die alleen maar van die enorme bananenballen slaat. Ja... Dat is echt typisch voor hem om dat, om dat uit het bos op zo'n moment te doen. Ja. goed. Waar ga je nu naartoe? Want je hebt natuurlijk binnenkort weer een toernooi ergens. Ja, eerst komende twee weken trainen in Nederland. En dan uh, twee tot met vier augustus een klein toernooi op de Eindhovense. Als voorbereiding op het Europese kampioenschap van de week daarna. Dus, uh, en waar is dat? Uh, Dublin. En Dublin, oké. Okay. Dus daar uh, ga ik vanaf morgen volle bak naartoe werken. Ja. Echt veel succes. Uh, leuk dat je er was. Leuk dat jullie er allemaal waren, overigens. Sebastian, Philip ook. Wie van jullie heeft de top 5 uh, op zich genomen? Ja, ik, uh, ik werd daar in één keer uh, voor benaderd. Ja. <laughs> voor het blok gezet. Nou, je bent aan de bak. Je kan aan de bak. Ja. De radio in Sportzomer, top 5. Ja, nou, hij wordt mooier met de dag. Gisteren verwijderde Steven van Eyck het vertrek van Frank Schlek uit de Tour. En in plaats daarvan koos hij voor de opgave van Wout Poels. En daarmee klinkt de top 5 nu dan als volgt: Fragment.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 Twee. Roach met Sanchez en dan moeten ze toch in dat peloton gaan rijden. En moet Kevin het helemaal in zijn uppie gaan doen. Maar Kevin is in de achtervolging. Maar Kevin is gaat hij aansluiten, gaat hij niet aansluiten. Maar Kevin is nu eroverheen. En gaat hij dan gewoon helemaal in zijn eentje doen. Maar Kevin is, maar Kevin is. 22 e overwinning. Voor Kos in Hij heeft het helemaal alleen gedaan in deze sprint. Fragment 3. Tegen beter weten hebben we het nog 10 kilometer probeerd. Maar het ging gewoon echt weer niet. En, uh... Ja, dan houdt het op en dan is het stil in de auto. En ja, dan zegt hij dat je prijs weer niet haalt. En, en Dat is wel moeilijk. Omdat je er toch naartoe gewerkt hebt. En, uh, we dachten dat hij er klaar voor was. En hij zelf ook. En, uh, en dan lukt het weer niet. Fragment 4: Montalais-Pierre. Ligt de bal op bal? 2-0!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 Ach, ach, ach, wat een feest. <laughs> Hij kust het gras. Federer, de grote kampioen. Sebastian Timmerman, wat ja. mag eruit? Nee, ik heb heel erg zitten twijfelen. Ik wilde eerst Federer eruit halen, maar dat vind ik ook lullig. Want er komt er uiteraard weer een wielerding voor in de plaats. Er staan er drie wielerdingen in. En dat verdient deze Tour oh, misschien dan ook weer niet. Ja, ja, ik heb het er zelfs. over nagedacht. Uh, dus ik ga uh, uh, toch die sprint van Cavendish eruit halen. Uh, yeah. Hoe indrukwekkend inderdaad die sprint ook was, want dat was hij. Hij kwam van heel ver. Uh, maar ik zet toch de toeroverwinning voor Wiggins in het algemeen daarvoor in de plaats. En dan in het bijzonder die tijdrit van gisteren. Uh, uh, waar hij met 50 kilometer per uur won. En dat, dat is een enorme, enorm gemiddelde. Dat is waanzinnig hard. Tijdrit meer dan 50 kilometer. En vooral door het verhaal wat we er straks al vertelden... Hè, dat hij dus al drie kwart jaar de topfavoriet is... en toch die druk, met die druk heeft weten om te gaan... dat waarmaakt Nadat nou, hij al diverse andere grote koersen... want hij is onder druk komen te staan in de Tour... notabene uit zijn eigen ploeg. Doordat er één iemand was, die uh, Christopher Froome... die, die ja, toch hem een beetje wilde, wilde aanvallen... leek het wel, een beetje wilde kietelen... leek het wel zo'n beetje... Dat heeft hij goed doorstaan en hier bewijst hij gewoon dat hij en hij alleen de, de toerzegen verdient. Met 50 km per uur een tijdrit rijden. Dat is echt waanzinnig hard. Wiggins komt erin. Daar komt Wiggins aan voor die laatste honderden meters. Wiggins doet het gewoon hoor. Hij wint deze tijdrit met een oppermachtige manier. Hier komt hij over de streep. Ja, daar gaat de vuist omhoog. Bradley Wiggins wint de tijdrit. 1 minuut en 16 seconden sneller dan Christopher Froome. Hij wint niet alleen de tijdrit, hij wint ook de Tour de France. Hey, mag ik? Ja, ook zomaar, hij komt van baanwielrennen af. En ik ben, dat geef ik heel eerlijk toe, bij baanwielrennen nooit zo heel erg... of ben ik een beetje subjectief, want ik vind baanwielrennen gewoon heel mooi. Uh, en het bewijst dat baanwielrennen gewoon een hele goede basis is... om het ook op de weg te kunnen doen. En er zijn in Nederland nog altijd mensen die denken dat als je niet goed op de weg kunt rijden... dat je dan maar op de baan moet gaan rijden of in het veld. Maar de Britten en de Australiërs bewijzen dat het gewoon andersom is. Dat de baan gewoon echt een hele goede basis kan zijn voor een mooie wegcarrière. En... Dus Wiggins, twee keer Olympisch kampioen al geweest op de baan. Nou, ik, verdien, ik vind dat hij de credits verdient als toerwinnaar. Dus daarom dit fragment. Hij staat in onze top 5. Dank je wel, Sebastian Timmerman. Tijd voor tijd. Ja, vandaag was er een vraag over de Formule 1. Wat is eh, bij de Grand Prix Hockenheim de snelste rondetijd? Het antwoord was 1 minuut 18,725 seconden. Ja, echt gereden door Michael Schumacher. Ja, wie wint dan het tijd-voor-tijd tijd horloge? Dat is Michel Sandvliet, want hij voorspelde 1 minuut 17,250 seconden. Zat er dus bijna anderhalve seconde vanaf. Maar bij de presentatoren zat de echte held. die zit naast me. Want die zat er maar tienduizendste van de seconde naast kan gewoon niet. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ja dat is het geheim van de chef, ja, vandaag Gefeliciteerd. En dat op de laatste avond als co-presentator in de Radio 1 Sportshow. Ja, wie je bent echt nog niet van me af, want je gaat me nog horen ook op de zender de komende oh. week. En ik blijf gewoon meedoen, dus uh, ik, ik doe mee aan de strijd. Uh, met de vraag voor morgen ook weer. Uh, over het criterium in Boksmeer gaat die. Hoe laat rijdt de winnaar morgen over de finish in het criterium van Boksmeer? Dus meedoen kan tot zes uur morgenavond via radio1.nl. Nou, net wel eens aangeschoven. De Headlights. headlines in, in Utrecht is een deel van de wijk Kanale-eiland weer vrijgegeven. Bijna de hele wijk was uren afgesloten voor onderzoek... naar de aanwezigheid van gevaarlijke asbestdeeltjes. Voor het gebied met honderden woningen gold een noodverordening. Niemand mocht erin of eruit. Een flat met 48 woningen aan de Stanley-laan in Kanale-eiland is ontruimd. En u hoort er zo meer over. Een schietclub in Colorado heeft een paar weken geleden de bioscoopschutter James Holmes als lid geweigerd. Toen de eigenaar van de schietbaan Holmes belde voor meer informatie, vond hij de boodschap op het antwoordapparaat zo bizar en griezelig dat hij geen contact meer opnam. Holmes schoot twee nachten geleden in een bioscoop bij Denver twaalf mensen dood. En de Amerikaanse rockzanger Bruce Springsteen... heeft in Oslo opgetreden op het herdenkingsconcert... voor de 77 slachtoffers van Anders Breivik. Springsteen zong We Shall Overcome. En alle aanwezigen, ook de leden van de koninklijke familie... en de regering, hielden een rode roos omhoog. De aanslagen waren precies een jaar geleden. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We kijken bij de open dag van Feyenoord. En Gerda Koop, ze werd wel de vrouw van Johnny met Johnny Hogeland naast haar. Op de weg, op weg naar huis. En het toeroverzicht op muziek. Maar eerst Utrecht. Ja, want uh, een deel van de Utrechtse wijk kanade was dus uh, sinds vanmiddag afgesloten. En er gold een noodverordening. Een flat met bijna 50 woningen werd ontruimd omdat er asbest was vrijgekomen. Een deel van de wijk is uh, overigens weer vrijgegeven. En verslaggever Karin Alberts merkte dat voor veel mensen het afsluiten van die wijk als een donderslag bij heldere hemel kwam. Nou, Oh jee, en nu? Uh, ga ik wel uh, beluisteren op de Grebbenberglaan, heb ik net beluisterd. Dus ik ga ze even horen of ik nog naar huis mag vanavond of niet. Ja. U wou uw kinderen ophalen bij uw moeder, begrijp ik. Uh, nou, mijn kinderen bij mijn moeder brengen. Die past op. Degenen die daar uh, verblijven, kun, ja, die kunnen wel uit, maar dan weer niet in. En wij kunnen er niet in. Daar staat u dan en u mag niet naar huis. Dat klopt, ja. We hebben ramadan, we kunnen ons huis niet naar binnen, we kunnen niet koken, we kunnen helemaal niks doen. Daar staan we dan. We gingen gewoon even buiten wandelen en we konden opeens ons huis niet binnen. En we weten ook niet hoe lang het gaat duren en zo. We hebben ramadan, we willen koken, we willen eten zometeen. Dus we zien het wel, we wachten het maar af. Ja, verslaggever Karin Alberts is sinds vanmiddag in Utrecht. Karin, jij bent bij dat gebouw geweest waar dus die inwoners van Kanaleiland werden bijgepraat. Wat kregen zij allemaal te horen? Ja. Nou, eerst ging uh, de woningbouwvereniging Mitros uitgebreid excuses maken... dat dit allemaal zo vervelend was, uh, dat dit gebeurd was. Uh, maar zij vertelde dat de afgelopen donderdag bij werkzaamheden... op onverwachte plekken asbest was vrijgekomen. Dus het gebeurde ook door werklieden die daar niet op waren voorbereid. Um, en uh, uit, uit metingen was gebleken dat de verspreiding van het asbest... over een groter gebied was dan men toen had ingeschat. En dat werd pas, uh, ja, dat werd niet helemaal duidelijk gisteren of vandaag bekend. En toen hebben ze meteen besloten... om die wijk af te zetten en om mensen vervolgens uh, uh, ja niet meer binnen te laten... als ze eenmaal buiten hun wijk waren. Maar die mensen werden dus opgevangen. Nou, behalve dat ze dit bericht allemaal te horen kregen... en al die excuses van de woningbouwvereniging... Uh, kwam ook even later nog uh, local burgemeester Isabella langs. Hij uh, ging praten met al die mensen en ging vervolgens... Kom... Ik moet even denken hoe laat het was, kwart voor tien ongeveer, dat hij kon melden dat een groot gedeelte van de mensen weer naar huis terug kon. Alleen de straten die rechtstreeks rond die flat op de Stendilaan uh, ja, uitkijken, die moeten nog een nacht in een hotel uh, zitten. Dus er zijn nu mensen 48 flat, uh, bewo of, uh, bewoners van 48 uh, flatappartementen en nog van uh, die huizen om het flat heen die vannacht dus elders moeten slapen. Ja, en hoe reageerden ze daarop? Nou, degenen die naar huis mochten daar, die waren ontzettend blij... en die gingen ook meteen. En binnen no time was die zaal leeg. Maar even daarvoor heb ik ontzettend veel klachten gehoord van al die mensen... omdat ze vonden dat de informatievoorziening nou, beneden alle pijl was. Hè. Dus je stond daar opeens uh, bij je wijk. Je wilde naar binnen en dan stond er een politieagent. Dat heb ik zelf ook uh, ervaren toen ik daar zelf als journalist aankwam... om uh, rond vier uur van de, vanmiddag. En die weet dan ook niks anders te melden van... ja, u mag niet verder, u mag er niet in. Nou ja, dat is voor mij natuurlijk niet erg. Maar je zult dan maar staan met je kind van één op de arm die moet drinken een schone broek nodig heeft. En uh, veel mensen gesproken die uh, bijvoorbeeld medicijnen thuis hadden liggen... of die honden of katten thuis hadden die ze graag uh, ook uh, bij zich zouden hebben. Zeker die honden die uitgelaten moesten worden. Ja. Nou, dus er waren heel veel van dat soort klachten. En het meest uh, ja, opvallende en toch ook wel pijnlijke voor alle verantwoordelijken... was dat ik een uh, jong gezin sprak die wonen in die flat waar dus dat asbest is gevonden. Die flat in de Stanley-laan. Het uh, was een jong gezin met een kind van 17 maanden... En die kwamen er pas vanavond om half zes achter. Die zaten gewoon thuis, deuren en ramen open. Niks aan de hand dachten ze, gezegd op het balkon. Zagen wel wat mensen buiten, maar goed, verder niks, uh, niks bijzonders. Toen werd er opeens aangebeld en kregen ze te horen dat ze twintig minuten hadden om, te, om uh, de flat te verlaten. Met uh, uh, kind en met, met wat goederen. En dat ze voorlopig niet meer terug naar huis konden. Terwijl die mensen, en ik, ik vroeg nog van maar iedereen is toch met een brief op de hoogte gesteld? Nou, ze heeft nog gecheckt in haar brievenbus voordat ze de deur achter zich dicht trok. En nee, er zat echt geen brief. In. Dus zij wist nergens van. En ze maakte nu vreselijk zorgen, die moeder. Omdat ze dus al de hele week met ramen open hebben geslapen. en, en de ramen en deuren open hadden vanwege het warme weer. Uh, en vooral voor dat kind van 17 maanden was ze nu echt. Uh, ja, uh, was behoorlijk angstig. of die daar nou niet uh, ja, toch asbestvezels heeft ingeademd. en daar later last van krijgt. Ja, dat is wat je noemt nogal slordig. Uh, heeft de, de loco-burgemeester wellicht ook nog aan die mensen extra uh, ja, informatie of aandacht gegeven? Maar de lokale burgemeester die kwam eigenlijk nadat deze groep mensen al naar hun hotel waren vertrokken. Dus uh, of hij deze specifieke informatie heeft uh, gehoord, dat weet ik niet. Maar goed, wij hebben hem morgenochtend ook in de uitzending, dus je zult zeker even aan hem voorleggen. Zo is dat. Verslaggever Karin Alberts daar in Kanaaleiland. Ja, daar ben ik. De Kuip in Rotterdam, die zat vandaag afgeladen vol tijdens de open dag van Feyenoord. De dag waarop de nieuwe spelers traditioneel met de helikopter op de middenstip worden afgezet. Een bijdrage natuurlijk van Ronald van der Geer. 22 juli, ja, heb ik al eerder gezegd, dat is een dag ook waar ik naar uitkijk, is, uh, is bijzonder. En uh, ja, ook jongens binnen de groep zeggen dat het heel bijzonder is, de open dag. En, uh, dat het een gek huis zal worden. Je blijft je hele leven, Alex Immers, een van de nieuwelingen in een gekke huis werd het. Een zeer druk bezochte open dag met voor elven, openingstijd, al voetballes van een oud speler, Ben Wijnstekers. Oké okay, jongen, dat zie ik. Nou, dit, of wel, zo. Hey, goed hè? Ja. En het publiek wandelt massaal de Feyenoordbus in. Ja, dat was gewoon een mooie bus. Ja. En dat het een Feyenoordbus is natuurlijk, ja. was altijd mijn uitwedstrijd te rijden. Dat ja. was wel leuk. Je kijkt met speciale ogen naar die bus. Hè? Volgend jaar, 7 juni, gaan we erin trouwen. Ja? ja? Dat is wel heel speciaal denk ik om te trouwen in deze ja. bus. Zeker voor die kleine, die is helemaal gek voor Feyenoord. Paar dus, uh... niet, hè? Ja, ja, ja. <laughs> Langzaam overgebracht op de kleine. En natuurlijk gaat het ook over voetbalzaken. Wat verwachten de supporters bijvoorbeeld van het komend seizoen? Ja, toch dat ze voor het kampioenschap mee gaan doen eigenlijk. En ik hoop dat ze ronde verder komen in de, in de Champions League. Uh, ik hoop toch, uh, ja, ik hoop de top 5 weer halen. Ja, minimaal de Champions League behalen is belangrijk. En meedoen met de top 3. absoluut. Ik denk dat je qua kwaliteit heel veel in hebt uh, moeten leveren, ja. En nu is het nog maar afwachten wachten of dat rond gaat blijven. Ja, of laten we dat later op de dag weten dat hij voorlopig bij Feyenoord blijft. We gaan maar weer eens wat meningen peilen. Wat is nou echt het mooiste van de open dag? Ja, de helikopter toch, hè? <laughs> ja. Grappig is dat toch, hè? Ja, absoluut. Ja, de helikopter. Vorig jaar zat trainer Ronald Koeman daar nog in. Ja, want uh, ik heb het één keer meegemaakt. was heel leuk, maar uh, de anderen mogen... En die anderen worden ook dit jaar weer in een popvolle zonovergrote kuip afgezet. Juist aangekomen huurling El Abdelouis. Singh Immers, Tevreden, Jan Maat en Ruud Vormer en John Gosens. Ja, die twee hebben van elke seconde van de dag genoten. Ja, onbeschrijfelijk. Echt bizar, man. Uh, die hele vlucht. Kijk, je weet niet wat je te wachten staat. Dan vlieg je hierboven en dan zie je gewoon dat het hele stadion vol zit. Ja, ja echt bizar. Ik, ik tril nog. Ik vind het echt bizar, man. Ja, ah, fantastisch. Echt, uh, ja, je vloog hier overheen en... Uh... Je ziet al die mensen klappen en juichen en uh, doen. Eén een uh, kippenvel. Ja, echt waar. Je, je weet hoe groot die club is, maar als je dan zo'n open dag ziet, hoeveel man erop afkomt. Ja, het voelt gewoon als één grote familie, man. Als je daar onderdeel van mag zijn. Ja, het is Echt onbeschrijfelijk. Ja, We waren eerst een beetje in spanning natuurlijk. Hè. Nog nooit in een helikopter gezeten. En dat was in het begin wel een beetje, een beetje eng hoor. Maar uh, ja, als je, toen je hier aankwam, ja, fantastisch. Weer een open dag achter de rug. Op 31 juli speelt Feyenoord voor de Champions League tegen Dynamo Kiev. Met Ron Vlaar, waarschijnlijk dan. Hij hakte vandaag de knoop door en blijft voorlopig bij Feyenoord. Tot de vredenheid trouwens van de technisch directeur Martin van Geel. Nou, het is in ieder geval niet correct gegaan. Uh, als je vorige week uitgenodigd wordt in, in Birmingham om daar te komen... en ze zijn overal van op de hoogte van, uh, van alle financiële consequenties... Ja, dan, uh, dan, dan pak je door uh, of niet, uh, maar, maar niet dat halve werk. En nogmaals, dat verdient Ron Vlaar niet de grote speler. Een, een, een grote jongen in, on, in onze club. Hij is meer dan welkom. Ik kan niet zeggen dat ik het vervelend vind voor Feyenoord. Uh, absoluut niet, want we hebben toch weer hoop dat we hem binnenboord kunnen houden. Daar zullen we ook alles aan doen. We hebben destijds ook al vorige week al gezegd... misschien kunnen we wel weer gaan praten over het openbreken, verlengen van het contract, staan wij voor open. Misschien rond inmiddels ook weer na deze vervelende ervaring voor hem. Maar mag nogmaals, het is nog lang geen 1 september, dus dat is ook zo. You're be Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leurs trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. We're Piaf, non-genrecretariat. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De vrouw van. Ja, al een uh, week of drie bellen we met uh, de vrouw, CQ, vriendin van Johnny Hoogland, Gerda Koops. Als het goed is, nu aan de lijn. Uh, gisteren, Gerda, had je de hoop dat je rond deze tijd wel zo ongeveer thuis zou zijn? Waar rij je? Ja, we zijn nog bij Leeuw. We oh. hebben net even gegeten, dus we moeten nog eventjes. Oh, dus je hebt rustig de tijd genomen. Ja. ja, ja. Nee, we, we hadden gisteravond uh, hadden we onze voorstellingen van jullie in elkaar gestrengeld <laughs> zo op de achterbank. Maar uh, hoe zit je erbij en hoe zit hij erbij? Ja, ik zit uh, me niet lekker achterin. En Johnny die ligt lang uit met zijn voeten op het dashboard uh, voorin. Is, is hij wel wakker? Ja, hij is wel wakker. Oh, Had je nog wat voor hem uh, meegenomen? voor uh, Als hij over de streep kwam? Uh, ja, zijn? ik dacht, het is natuurlijk wel... Uh, Prijs is natuurlijk niet niks als je dat haalt. Dus ik heb een roos voor hem gehaald. Ah. En die heb ik aan hem gegeven. En waar is die roos nu? Die, ja. die ligt ergens <laughs> uh, onder allemaal tassen. Dus ik weet niet meer dat hij leeft als we thuis zijn. Vrees het ook. Maar ja het gaat om het gebaar. <laughs> Zo is dat. En zeg, uh, Gerda, hij ligt daar lekker lang uit daar uh, voorin met de voeten op het dashboard. Zegt hij ja. ook nog wat? Of is hij gewoon lekker een beetje uit het raam aan het turen? Nee, hoor, we zijn netjes afzelf. Dus lekker te en. Uh, een beetje internet uh, te volgen, laatste nieuws Ja. Dus uh, ja, hij uh, slaapt niet voor. Dat gaat de winkel ook niet doen. ik zei net al, oh, je moet nog wel even van de telefoon komen. Ja, dan. Oh, dat ja. wil hij niet? Ja, hij wil wel hoor. Ja, ja, dat dacht uh, ik geef ook, hem, he? Geef hem even dan, is die helemaal gek. Dan loop ik even naar voren, hoor. Jeetje, wat voor een uh, camper hebt je, hoor. Nee, ik was even wat achterin zoeken, dus dat hoor ik jullie weten. Loop ik even Hier naar voren. Ik <lacht> ga ik, ga ik even naar de, de, de andere vleugel. de derde linksaf, <lacht> <lacht> uh, zoiets. Hé, <lacht> hey, Johnny. Hey, yep. Ja, oei. Johnny? Hallo. Ja, goedavond. Ja, Johnny. Weet, ja. Je wat, weet je wat voor een lieve vriendin je hebt? Ja, ik denk ik wel, hè? Ja, anders was ik er niet bij, hè? Ja, <laughs> maar ze heeft ons de hele tour echt op de hoogte gehouden. Ze heeft zich zorgen gemaakt. Ze heeft zich uh, één keer af moeten melden wegens hoofdpijn. Dat heb je wel meegekregen, denk ik. Ja, ja, ja migraine. Lacht ja, ja, dat ja. is vervelend. Uh, hoe is het met je? Ja, ik ben blij dat het erop zit, eigenlijk. Dat het erop zit, ja. Dat snap ik wel. Nou, gelukkig mag je morgen weer fietsen in de Criterium, denk ik. Ja, maar dat is toch anders. Uh, geen stress, lekker ontspannen en dat is toch ook wel, ook wel weer leuk. Maar de hectiek van de tour is. Uh, iedereen kijkt ernaar uit, maar als het eenmaal zo de laatste weken is, is, toch iedereen ook weer echt blij dat het voorbij is, volgens mij. Ja. Ben je nou beter gaan rijden sinds Gerda in de tour was? Sinds vorige week woensdag? Het is iets relaxter hè, dan, dan zie je uh, s'avonds even zelf een keer, uh, komen eens een keer langs met de camper, een keer een bakje koffie doen. Dat is toch even weg uit de sleur van uh, het alleen maar op bed liggen, eten en fietsen. Ja, nou, ja dan... en, en langs de route natuurlijk ook Johnny af en toe om je heen kijken van, uh, goh, waar zou ze staan? Want ze was er ja, wel. Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Ja, nou, ze klaagde twee dagen geleden dat je er voorbij bent gereden met een waarzo zo van, ik denk dat ik nog leef, maar helemaal zeker weet ik het niet. Ja, ik was gewoon. Ik zat ze te zoeken en ze stonden een meter naast me, maar ik zag ze gewoon niet. Dus ja. <laughs> volgens mij, uh, ik zei dan ook, volgens mij is het uh, tijd dat ik terug naar huis ga. Joh, als ik Jan niet meer zie staan. Ja, ja snap ik. Als je naar thuis komt zometeen, sleutelgat in het, uh, in het deurgat. Camper wordt geparkeerd. Wat doe je dan het eerst als je thuis bent? Ja, de ouders zijn er, dus uh, ja. ja. Eerst de ouders en. Uh, een knuffel even denken en dan. Uh, Lekker naar bed slapen. En de ja. hond knuffelen, John, niet toch ook? Ja, maar die slaapt misschien wel al half één. Als oh. we thuis zijn. Maar ik denk dat we wel af naartoe moeten. Ja, nou, die wordt er wel wakker als er s'nachts iemand thuis komt, hoop ik. Wat is er voor een ja, hond? Ja, Labrador is nou niet echt een waar hond. Oh, ze he? oh, goede lobbers, oh. hè? Ja. Zeg, dan doen we Gerda nog eventjes. Dankjewel, hè? Nee, heb uh, je Bedankt voor het amusement tijdens de tour. Hoi. Ja, we willen natuurlijk ook voor jou even afscheid nemen, hè? Oké, okay. We gaan je missen. Ja, ik jullie ook. Ik had oh, alweer vroeg wel, okay. mijn bed in. <laughs> oh, dus je gaat ons een beetje maar missen, een klein beetje. Ja, het was toch gezellig. Ja, ja. Vond ja dat vonden wij ook, toch? Ja. Uh, goede, okay. reis, goede reis, doe voorzichtig. Ja, dat zal ik doen. De groeten aan de vrienden Peter en Monique. Ja, groetjes terug en uh, succes. Yo, tot de volgende keer. Oké, okay, hoi. Oké, okay, doeg. Ja, en vlak voor het einde van deze laatste toerdag van de Radio 1 Sportzomer blikken we dan toch ook nog even terug op wat er in de afgelopen weken allemaal gebeurde daar in Frankrijk. Ja, ik wil gewoon een hele goede tour gaan rijden. Dat, uh, dat is mijn doel. En ja, in eerste instantie denk ik dan uh, natuurlijk aan het klassement. Bradley Wiggins, snelste tijd. Bot Verdorie zegt hij rijdt de 42 honderdste seconden sneller dan. Of 42 uh, ja, honderdste seconden sneller. voor gereden en uh, nergens wat, uh, wat laten liggen dan mijn idee. Dus uh, dan moet je gewoon tevreden zijn met, uh, met welke uitslag er nog bij hoort, denk ik. Ja, het was niet echt een parcours uh, ja, om in te delen ofzo. Het was gewoon van de bak vertrekken en. Uh, ja. En probeer zo lang mogelijk uh, vol te houden. 27 is de tijd van Bradley Wickers. En daar komt Gartje Wat een tijd! 7.13.46. Het is een valpartij geweest uh, in het tweede deel van het uh, peloton. En, uh, het ging nog even goed hard uh, tegen het asfalt. Er waren zelfs renners die uh, in de berm uh, over de kop vlogen. Ik heb geen idee. Het, was, uh, zo, uh, het ging zo hard. en In één keer lag ik op de grond. Uh... En toen kwam er ongeveer het halve peloton over me heen, geloof ik. dus uh, dat was niet echt leuk om mee te maken. Wat wij ons afvragen, we hebben hem bij de streep gezien, hoe heeft iemand nog 35 kilometer met een gebroken heup kunnen fietsen? Ja, dat is voor ons ook een van, natuurlijk. Oh, valpartij, ja, dat ben je net rustig aan het uh, praten en dan ligt het hele zootje ligt weer uh, dwars over de weg. Ik heb wel overal gevonden: uh, bij de ellebogen, en, uh, ja, schouder, been, billen, overal eigenlijk. Uh... Maar ja, niks ernstigs, denk ik. Het is heel vervelend nieuws. Voor de tweede achtereenvolgende volgende keer, heeft Wout Poels de Tour moeten verlaten. We hebben het nog 10 kilometer geprobeerd, maar het, ja, het ging gewoon helemaal niet. Je ziet het ook wel... Uh, ja, dat is even de spanning. Uh, de teleurstelling. Weer prijs niet gehaald, zegt hij. Dus uh, dat is moeilijk. Die kop over kop richting de finish gaan in Mets, die nog 800 meter moeten. Dan klinkt dat mooi, dan denk je ze gaan hier knokken om de rit zegen of in elk geval winnen. Maar ze gaan dat helemaal niet doen. Ze gaan drie minuten verliezen. Ja, en Dit was ook een moment, er was niks in de hand. Ik bedoel, het was uh, droog, het was, uh, gingen gewoon rechtdoor. En de haken er wat in elkaar en uh, ja, dan gingen we met z'n allen. 30 seconden sneller dan Christopher Froome. 48,4 km per uur gemiddeld. Wat een fantastische tijd van Bradley I felt great Ik voelde minute De turned the first eerste stroke op de warm-up was fantastisch. So ik knew dat ik een goede good was. Ik krijg uh, slecht nieuws uh, vanuit uh, de koers, uh, de Franse televisie en de site van uh, de Tour de France. Die melden ze juist de opgave van Rob Ruijg en Lieve Westra. Twee man dus in één keer gewoon uit koers. Robert uh, heeft vandaag de etappe uh, gefinisht. Uh, dan zou je denken dat is goed nieuws. Maar daarna, kort daarna hebben we besloten met de ploeg en met Robert om uh, morgen niet meer van start te gaan. Mijn krachten zijn er gewoon niet, zeg maar. Mijn lichaam is niet bezig met, met hard fietsen op dit moment. En uh, ik zie nu ook trouwens staan Bauke Mollema uh, zo uit de Tour vertrekken. Nou jongens, het zal toch niet waar zijn dat er nu in één keer alles aan alle kanten wegvalt. Weet even. Met, met Lars Song van Vakka Salai. en ja toen dacht ik al van uh, ja, zo, ik ga niet meer doorrijden. We krijgen weer een demarage en weer is het Nibali, en weer is het Nibali. Die jongen die heeft een leef Evans eraf samen met TJ van Garderen. Cadell Evans de nummer 2 uit het algemeen klassement. Dit is Broederboot, Christopher Froome die Bradley Wiggins gewoon lost. Hij uh, versnelt, ja. Nou wat, gaat hij daar in zijn, in zijn oortje. En nou zie je hem omkijken van, oh, wacht eens even. Dit is niet de bedoeling. En dat is het David Miller die daar op de finish af gaat. David Miller gaat op weg naar zijn vierde toeretappe. Gaat hij op weg, jawel, hij gaat op weg naar zijn vierde toeretappe. Het is want het is griepel. Grijpel, Greipel met Zagan in het wiel. En dan komt Sagan eroverheen en dan is het griepel die wint. We kwamen al onze GRS-in te rinkelen al onze mobieltjes begonnen te rinkelen. Eh, namelijk het bericht dat Slek eh, positief zou zijn. De politie staat hier nu te overleggen, te bellen en te kijken wat er nu verder gaat gebeuren. Het is op dit moment onduidelijk of Frank Sleck nu nog op het terrein is of dat hij al meegenomen is door de politie. De Franse nationale held is weg in de beklimming van de Peresoen. De meesten vinden het een eikel van een event, maar het is een fantastische coureur. Hij juicht, hij juicht, hij juicht. Thomas verklaart me. Hij is de grote man hier in Barnier de Michon. Het gaat, je wordt een meter, het wordt twee meter, het wordt drie meter. Heel Langzaam maar zeker begin ik te vrezen met grote vrezen. Andermaal voor Caddell Evans. We zijn Nibali kwijt in de groep met de gele trui. Nibali moet lossen, net als T.J. van Garderen. Het verschil is niet groot hoor. Die moet moedloos hoor, Vroom is beter. Maar Vroom krijgt nu weer te horen via zijn oortje dat hij moet wachten. Stal orders voor Christopher Vroom. Dickens kan weer aansluiten en het is hetzelfde beeld als op Latouz Wier. Alleen, de rest is ook geklopt. Vroom is de beste eigenlijk in deze Tour. Daar gaat de vuist omhoog. I just wanted to go out with a bang. You know, I felt fantastic out there. And, yeah, lekker verschil, super. He wins not only the time trial, he wins also the Tour de France. Your whole life to get to this point is kind of a defining moment in your life. But Kevin is now with the acceleration, and then I'm curious: is there nog iemand in the field? Gos vlak in the wheel of Kevin. Sagan can't do it. Bolwerk can't do it. Gos can't do it. Gos can't do it. is Kevin. is Kevin. It's Kevin. You know, over the end there we, we had a job to do en we were on a mission from the minute we hit the Champs-Élysées to, to finish the job off with Kev and oh uh, our way to finish. Mission complete. Yeah. Ja, maandenlang kijk je er naar uit. En voor je het weet, dan is het vandaag uh, 22 juli. En dan zit hij er alweer op. John Jansen verhalen. Goedenavond. Uh, ja, het is uh, snel gegaan, hè? Het is snel gegaan. Ik heb vandaag ook niet meer gekeken, want het was voor het eerst zulk mooi weer. Ga ik niet uh, naar die Champs-Élysées. Keuzes. Keuzes. Ja. ja. Wat doe je in het oog? In het oog. Amy Winehouse special. Morgen, een jaar geleden, tragisch overleden. Ja. En verder twee blokken. Wat is een Amy Wijnhoff Special, John? Nou, dat had drie, drie, okay. drie, drie nummers. Drie nummers in Amy okay. Wijnhoff draaien. Het klinkt, ja, je moet er iets van maken. Amy nee, duurk, Special. Ja. Gewoon zingen. Jij dacht 50 minuten voor Amy Wijnhoff. Nou ja, ik dacht, 50, nou, ja, ja, ja, ik dacht uh, gasten. Ik uh, ja, doe we een nooit. blokje over de uh, steeds erger wordende crisis in de zachte onderbuik van Europa. Griekenland, Italië, Spanje. Daar hebben mensen Prachtige verhalen worden dat. Kan ik je beloven. En een flink groot blok over het volgende sportevenement: de Olympische Spelen. Ja. En of Nederland nou eindelijk. He, EK niks geworden, tour niks geworden, hoge spanning verwachtingen. En wie gaat of dat die... zeggen? Wat? Wie gaat dat zeggen? John Volkers van de Volkskant, uh, zelfs, ja. Kees uh, Jonkind van ons hier ja, on en uh, correspondent Anne Annen. Ja, over benieuwd. de rellen ook die ze verwachten en dat soort dingen. En, uh, rellen? Ze, nou ja, mogelijk. Daarom zijn er 3500 man oh. soldaten op de been. Meer oh. dan ze in Afghanistan oh. hebben. <laughs> Goed, dat weet jij dan ja? nou weer. Dankjewel. We gaan luisteren meteen. Okay. Strakjes. Goed, Deborah, dat was het dan? Dat was hem dan, Robert. Dankjewel. Ja. Wij nemen afscheid. Wij nemen afscheid. Ja. <laughs> maar je komt terug, want je gaat de bus doen. Hè? Ik ga op de sportbus brengen. doen. Zeker. Dus ja, nou, ja. hoor je dit terug. Je gaat me horen. Morgen, Thijs en Willemijn. Dag. Nee, Felix. De... Felix de... Het EK voetbal. Helemaal mis. Wat een slechte bal het Nederlands elftal verliest. Voorbij. Troosteloos van dit toernooi af. En zegt het is voorbij. Dit was hem, over en uit. De Tour de France voorbij. Maar...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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNoordjeJazz.com Weer een relatie? Mensenrelatie.nl